Minister Bruins liet vervolgens onderzoek doen door het RIVM... En dat komt tot de conclusie dat er niet genoeg bewijs is voor een verband. In de Amerikaanse stad Chicago zijn drie mensen opgepakt... die een zwangere vrouw zouden hebben vermoord om haar baby te roven. De arrestanten zijn een vrouw van 46, haar vriend van 40 en haar dochter van 24. De politie gaat ervan uit dat ze de geroofde baby... als hun eigen kind wilden laten opgroeien... De moeder van de baby was al een maand vermist. De vrouw van 46 bleek op de dag van de vermissing het ziekenhuis te hebben gebeld... over een pasgeboren baby in nood. Het is de vraag of het kindje het gaat halen. Taiwan wordt het eerste Aziatische land dat het homohuwelijk invoert. Een ruime meerderheid van het parlement stemde ermee in. Vanaf volgende week kunnen stellen van hetzelfde geslacht met elkaar trouwen... De wet is een gevolg van een uitspraak van het Hoge Rechtshof... die de regering opdroeg om het te regelen. Direct na de aankondiging vielen mensen voor het parlement elkaar in de armen. Er is in Taiwan ook weerstand tegen het homohuwelijk. Zo organiseerden conservatieve groepen de afgelopen maanden verschillende campagnes. Het weer, vanochtend op veel plaatsen bewolkt en soms wat lichte regen. Later breekt in het oosten af en toe de zon door en het wordt 13 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Flight commander P. R. Johnson on Mars, flight 247. Very well. Hold on, please. Yes, Thank you, operator.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 Ik nam geen enkel risico Ik heb getwijfeld over België België België België België, België. België. Voel het ritme van ZFM 6.9 Dit is ZFM. Sorry but, look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 Yeah, It'll make you wanna run for cover, yeah And if you look, you will discover I'm Tomorrow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 Ik hou je nog een poosje vast, man, dan vergeet je nog hoe boos je was. Maar de pijn blijft zitten, dus het helpt niet. En het dus waarschijnlijk is het morgen weer hetzelfde lied. lied. Hey, de tekst doet op hetzelfde neer en dezelfde beat. Met een soort van gouden sperren voor een Conflicten zijn, zijn normaal, maar dat dus voeders niet verstikken, Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het niet.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 my shoulders. Tell me what truth see. I am a giant. We'll be breaking bold The dirt under me. Yeah, mm -hmm. go shake throw the wave.